Mijn binnenste buiten Wanneer mijn huid mijn spiegel breekt En woorden niet meer ketsen Ik de lute zoek Als het licht mijn ogen pijn doet Voel ik hoe de armen duizend mensen Mij strelen en aan mijn drijfzand plukken En als ik wil liggen Dan zullen ze kijken met diepwarme ogen En buiken als kussens En windstille vingers En wat ik dan proef Gebreid in verlangen een wereld te maken Waar liggen in dromen niet de randen maar de noodzaak van dag Waar hoofden versmelten met aarde En één grote psychose van zingen Klanken, geen woorden